Desiree, een hoorspaal in zestien delen, geschreven door Anne-Marie Selinko. Bewerking, Jan Appon. Regie, Hero Muller. Vandaag deel vijf. De vrouw van Marschalk Bernadotte. Zo, bij Parijs. Herfst van het jaar 6, 1798. Op de dertigste Thermidor in het zesde jaar van de Republiek... om zeven uur s avonds, ben ik op het stadhuis in So... een voorstadje van Parijs met generaal Jean-Baptiste Bernadotte getrouwd. Na de trouwplechtigheid was er een feestdiner bij Julie en Joseph, waar ik mij ontzettend verveelde. Er werd hoofdzakelijk over de Egyptische veldtocht gesproken. Joseph had het in zijn hoofd gezet, mijn arme Jean-Baptiste, die toch al genoeg van dit thema heeft, te overtuigen dat de verovering van Egypte een nieuw bewijs van Napoleon's genie is. Ik acht het uitgesloten dat wij Egypte op den duur houden. En de Engelsen weten dat ook. We laten het helemaal niet op een koloniale oorlog aankomen, Joseph. Maar Napoleon heeft toch al Alexandrie en Cairo ingenomen en de slag bij de piramide gewonnen. Hindert de Engelsen niet zo erg. Ze beschouwen onze troep aan de Nijl als een voorbijgaand kwaad. De vijand telde in de slag bij de piramide 20.000 doden. wij nog geen 50. Grandioos. Grandioos? Met moderne zware artillerie 20.000 halfnaakte Afrikanen overhoop schieten? moet zeggen, een grandioze overwinning van kanonnen op speer, pijl en boog. Doel heilig te middelen. Napoleon zal de Engelsen uit het Middellandse zeegebied verdrijven. De Engelsen denken er niet aan te land met onze vechten. Ze hebben hun vloot. En zelfs u zult niet bestrijden dat die onze marine verder de baas is. Ziet u dan niet wat er op het spel staat, Joseph? Een Frans leger kan ieder ogenblik van het moederland worden afgesneden. Dan zit jullie broer met zijn zegenrijke regiment in de woestijn als een rat in de val. De Egyptische veldtocht is een idioot hazardspel. En de inzet voor onze republiek te hoog. Ik wist dat Joseph nog diezelfde avond aan Napoleon zou schrijven dat Jean-Baptiste hem een hazardspeler had genoemd. Wat ik echter niet wist en niemand in Parijs vermoedde. Staan, de paard. Hallo, mijn Wat is er nou? Wat staat u daar? Is er iets gebeurd? Waarom zwijgt u? Mammon. Generaal. Wat is er voorgevallen? Spreek! Generaal. De Engelse vloot onder admiraal Nelson heeft de Franse schepen in de bocht van Aboukir. Wel nu? Totaal vernietigd. Wij zijn dus op Egypte aangewezen. Goed. Wellicht zijn zij voorbestemd het gelaat van het oosten te veranderen. Wij zullen hier blijven of het land groot als de antieke achterlaten. U kunt gaan, heren. Marmon! Generaal. Wat zegt Parijs? In Parijs. Weet men nog van niets Dat begrijp ik. Maar wat gebeurt er in Frankrijk? De Republiek is in oorlog met Napels en Sardinië. Bijna heel Italië is al voor ons verloren gegaan. Italië verloren? Wat voeren die kennis eruit? Nou, al is ik mijn hieler gelicht of alles wat ik opgebouwd heb, stort in elkaar. Onverstand en corruptie. Ik moet terug naar Frankrijk. Eerst hier onze stellingen consolideren. Kijk bij, kijk het opperbevel en dan naar Parijs. Als er een schip in stapt... Hij moet vertrouwen leren. hebben in zijn stad. Niemand vermoedde die avond dat de voorspelling van Jean-Baptiste al uitgekomen was. Toen ik voor de tweede maal heimelijk geeuwde, zei Jean-Baptiste... Het is laat geworden, Desiree. Ik denk dat we maar naar huis moesten gaan. Naar huis. Daar was het. Voor de eerste keer. Dat vertrouwde. We moesten maar naar huis gaan. We reden in een open wagen door de hete zomernacht naar zo. De sterren en de gele maan waren zo dichtbij dat je ze kon grijpen. Het scheen geen toeval dat ons huis in de Rue de la Lune ligt. Het is te hopen dat Marie en Fernand met elkaar kunnen vinden. Oh, met Marie kan iedereen het vinden. Met Fernand ook. Ik had Marie geschreven, ik heb me verloofd met Jean-Baptiste. Je weet wel, de generaal van de brug... Zodra we een geschikt huis gevonden hebben, trouwen we. Wanneer kun je komen? Op deze brief heb ik geen antwoord ontvangen, maar acht dagen later stond ze voor me. Toen sprak Jean-Baptiste van Fernand. Het bleek dat deze Fernand uit Po in Gascogne stamde. En dat ze zich samen bij het leger gemeld hadden. Jean-Baptiste had zich veel moeite getroost om te zorgen dat Fernand niet uit het leger geschopt werd... Maar twee jaar geleden is Fernand eervol ontslagen om zich volledig aan de laarzen, de vetvlekken in de jassen en het lichamelijk welzijn van Jean-Baptiste te wijden. Tot die orders mevrouw. Ik ben de kamerdienaar en schoolvriend van mijn generaal Bernardo. Liefste, we zijn er bijna. Ons eigen huis. Oh liefste, liefste generaal. Ons eigen huis. Zo lang we leven. Hier is de sleutel, Desiree. Ga maar binnen. Alle lichte branden. Ja, dat is Fernand natuurlijk. Ja, ik denk Marie. Marie, mm, Zou ik haar marsepeen gebak niet kennen? Gisteren, zullen we maar geen champagne meer drinken? We worden morgenochtend wakker met een ontzettende hoofd. <laughs> Je hebt gelijk. Jean-Baptiste, mm. ik moet toch eigenlijk eens aan Etienne schrijven dat hij mijn bruidsgat uitbetaalt. We kunnen het best gebruiken om het huis wat op te knappen en allerlei... Zeg, was hij te dan doen... eigenlijk vooraan? Dat ik met het geld van mijn vrouw een huis wil inrichten. Maar Joseph heeft toch ook jullie... gelijk maar alsjeblieft niet met de Bonaparte. Oh, Jean-Baptiste. <laughs> Klein meisje, op het ogenblik kan die Bella dat alleen maar een poppenhuis voor je kopen, maar als jij naar een kasteel verlangt. Nee, alsjeblieft niet. Beloof me dat je nooit in een kasteel zult gaan wonen. Liefste. Beloof me. Nooit in een kasteel. Désiree. Dat zeg ik en horen bij elkaar. In Wenen heb ik in een barok paleis gewoond. Morgen kan ik weer naar het front worden gecommandeerd en mijn velpet ergens in de open lucht opzetten. Maar als ik jou vroeg te komen, zou je dan daar gaan? Ik ben met je getrouwd, Jean-Baptiste. En ik wil een goede vrouw voor je zijn. Hier wil ik wonen. In dit kleine huis. En de tuin met die kastanjeboom en die verwilderde bloembedden. Hier wil ik met jou wonen. Zou je weigeren? Zullen je gelukkig zijn? Maar, zou je weigeren? Ik zou niet weigeren. Maar ik zou niet gelukkig zijn, Jean-Baptiste. Oh, ik had vier vleespasteikjes uh, hm? in de kasta en nu zijn er nog maar drie. Oh, je had me zeggen <laughs> ja, dat, dat, oh, oh, dat ik je Ja, wat dacht je? Het is toch niet. Oh, dat er ik, niemand in de keuken is geweest dan <laughs> jij en ik. En dat het pastijtje toch verdwenen. Misschien <laughs> heb <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. je dat zelf ook gegeten. Ik? Ik? Ik ben zo'n bedankt dat we hebben gegeven om mijn eigen vleespasteikjes op te eten. Het is altijd wel lang als een beetje bij schoonmastelschap. Ja, langer, <laughs> ja. Lossesgebrekken. Nou, dat wordt helemaal mooi. Ja, dan kan je dat. Met Marie kan iedereen opschieten. Oh, maar dat is ook zo. Ah, dan met verman. Dat schijnt zo. Zullen we gaan slapen, Jury? Ja. ja. Nou, ga er maar, Gelukkig. Gelukkig. Voor hoe lang? In de slaapkamer was het stikdonker. Maar ik trok de gordijnen open en het zilveren maanlicht viel naar binnen. Vlug trok ik mijn zijden japon uit en mijn nachthemd aan en wipte juist in bed op het moment dat Jean-Baptiste binnenkwam. Oh! wat is er? Oh, ik, ik heb maar aan iets afschuwelijks gestoken. Oh! Pak even een kaars, blijf oh. liggen. O, oh, oh, oh. oh, het, het spreekt Jean-Baptiste. Nou kunnen we tenminste wat zien. Sla dekens weg. Oh, <laughs> kijk nou eens. Wat, wat is dat? Kijk nou toch <laughs> Jean-Baptiste. Wat is dat nou toch mogelijk? Rozen. Het bed ligt vol met rozen. Ik weet niet is. Oh, dat ik ons in denk dat je het nog willen verrassen. Onzin, dit komt natuurlijk van jou, Marie. Zijn je voor rozen in het bed van een frontsoldaat? Rozen! Oh. Jean-Baptiste? Ik krijg het koud. Wil je me de deken geven? Oh. De volgende morgen bleek dat Marie en Fernand het voor de eerste keer over iets eens geweest waren. Gezamenlijk hadden ze besloten ons bruidsbed met rozen te versieren. De doornen hadden ze net zo eensgezind vergeten. Jean-Baptiste had twee maanden verlof genomen om de eerste weken van ons huwelijk ongestoord te kunnen doorbrengen. Maar zeker de vernietiging van de vloot bij Aboukir moest hij bijna iedere morgen aan de beraadslagingen in het paleis Luxembourg deelnemen. Op een middag kwam Jean-Baptiste al vroeg thuis. Ik hield Marie in de keuken bij het inmaken van pruimen. En ik liep hem in de tuin tegemoet. Zoem me maar niet. Ik raak verschrikkelijk naar de keuken. We maken pruimen in Jean-Baptiste. Zoveel dat je de hele winter iedere morgen pruimen bij je ontbijt zult krijgen. Ik zal er helemaal niet zijn om pruimen te deze Desiré. Fernand! Ja, het velduniform klaarwerken, zadeltas als gewoonlijk inpakken. Morgenochtend voor 7 uur vertrekken we. Tot uw oude, Kind. Je hebt toch altijd geweten dat ik weer eens naar het front moest? Je bent toch met een officier getrouwd? Je moet je beheersen en dapper zijn. Ik wil niet dapper zijn. Kom, laat even gaan zitten, dan zal ik het je uitleggen. Desiree, Ik commandeer het observatieleger en marcheer naar de Rijn. Ik heb voor de verovering van het Rijnland 30.000 man geënst. men heeft ze mij beloofd. Maar de regering zal haar belofte niet nakomen. Egerie, ik ga met een schijnleger over de Rijn. Ik zal met een schijnleger de vijand moeten terugdrijven. Luister hier naar me, een kleine meisje? Er is niets wat jij niet kunt. De regering stond hetzelfde te denken. Hij zal me met een hoopje jammerlijke recruten over de Rijn laten trekken. Wij generaals hebben de republiek gered. Wij generaals behouden haar. Dat heeft Napoleon eens tegen me gezegd. Natuurlijk. Daarvoor betaalt de republiek aan generaals. Dat is niets bijzonders. Een koningskroon ligt in de goot. Je hoeft alleen maar te bukken om haar op te rapen. Hoe komt jij daaraan? Dat heeft Napoleon gezegd. Tegen wie? Tegen jou? Nee. Tegen zichzelf. Hij keek in de spiegel... Ik stond er alleen maar bij. Op mijn keukentafel worden geen pistolen schoongemaakt. Als we de generaal als we met fijne pistolen eraf afsturen. Ga me niet stelen. Niet op mijn keukentafel. Naar buiten dan Maar Ik kan niet ja. poetsen. Ik zal ze buiten maar laten. Naar buiten met die schietijzers. heb jij ja, dan pistolen aan het vroegen? Ja. Sinds ik generaal ben, maar zelden meer. Jean-Baptiste op Oh, lieve, lieve kleine vrouw. Ik hou zo dat ik er nog eens aan het dood Ik zit in de studeerkamer van Jean-Baptiste. Het laatste jaar van de 18e eeuw is zojuist begonnen. Ik zou willen schrijven, maar ik draai maar wat aan de wereldbol die op een klein tafeltje staat en verbaas me erover dat er zoveel landen zijn waar ik niets van weet. Toen kwam Marie binnen. Oh, ik heb een kop bouillon voor je gemaakt. Je moet ervoor zorgen dat je versterkende dingen eet. Waarom in hemelsnaam? Ik maak het best. Ik word zelfs dikker. Een geelzijde jurk wordt me te nauw in de tuinje. En bovendien heb ik een hekel aan verder soepen. Je moet je dwingen te eten. Je weet heel goed waarom. Waarom dan? Ah, dat weet je zelf Nee, ik wel. weet het niet. En ik wil het ook niet weten. Zeg het in het hemelsnaam niet aan Julie, Marie. Want die sleept me direct naar alle mogelijke doktoren. Zeg, Marie. Hoe? Hmm? Was jij erg gelukkig in de tijd? Dan kon je de kleine Pierre verwacht. Nee, natuurlijk niet. Ik was toch niet getrouwd? Ja, als ik wel getrouwd was geweest... Het is alleen zo moeilijk te bedenken dat... mijn kleine zoon... een nieuw mensje... Had. Weet je dat het een zoon is? Komt het best beste meisje zijn? Wel, nee, Marie. Natuurlijk wordt het een zoon. Bijna, dat is niet geschikt voor dochters. Nee, kom, eet je soep. En dan schrijf je het de generaal. Hij zal blij zijn. Nee, zoiets kun je niet schrijven. Ik wou dat ik het hem zeggen kon. in Duitsland dringt Jean-Baptiste met zijn stafofficieren op het nieuwe jaar. En misschien ook wel op het welzijn van madame Bernadotte. Maar ik sta helemaal alleen tegenover het nieuwe jaar. Nee, niet helemaal alleen. Nu wandelen wij samen de toekomst in, mijn kleine ongeboren zoon, en hopen daarbij het beste. Voor de dynastie, Bernadotte. Op verzoek van Jean-Baptiste maak ik me zijn afwezigheid te nutten... om weer pianoles te nemen en belevensheidslessen bij Monsieur Montel... Hij vindt dat het nodig is, maar ik hou mijn hart vast dat hij weer in paleizen wil gaan wonen. In ieder geval wil ik hem niet teleurstellen en studeer ijverig een minuet om hem bij zijn terugkeer te verrassen. Marie, dit is het minuet waarmee ik de generaal wil verrassen. Het klinkt al goed, is het niet? Het klinkt prachtig, Desiree. En het is een geweldige verrassing voor de generaal. Oh, Jean-Baptiste! Liefste. Oh, maar waarom ben je hier? Ik, ik dacht dat je in Hesse zat. Hoe, hoe, hoe kom je opeens terug? En, en blijf je thuis of moet je weer weg? Nee, nee, nee. Ik blijf voorlopig thuis. Barras heeft me naar Parijs geroepen en ik heb het leger onder bevel van Masséna achtergelaten. Oh. Maar zeg eens, Dégérie, Waarom heb jij me niet geschreven dat wij een soep verwachten? Omdat ik mijn zedenpreker niet wou verontrusten. Oh, je zou gestorven zijn van verdriet bij de gedachte dat ik mijn wellevensheidslessen zou moeten onderbreken. <laughs> <laughs> maar wees gerust, grote generaal. Je zoon is al onder het hart van zijn moeder met de lessen in Mentje bij Monsieur Montel begonnen. Prachtig, prachtig, prachtig. Maar, désiré, voorlopig moest jij nu die lessen maar onderbreken. Ik geloof niet dat het goed is in deze omstandigheden. Ja. Monsieur Joseph Bonaparte, madame. Uh, laat meneer binnen, Marie. Ah, wat komt hij hier doen? Oei, je even begroeten, nu je zo pas teruggekomen bent, denk ik. Dat lijkt me heel natuurlijk. Je heet van de naald. Ik heb zo'n idee dat hij wat in zijn schild voelt. Mijn nee, bij de Welkom in Parijs. Dank u, meneer Bonaparte. Gaat u zitten. Hoe maakt mijn schoonzuster het? Uitstekend. En hier verwachten wij binnenkort een kleine Bernadette. Ja, een had maar uitdrukkelijk verboden dat u te schrijven. Waar ik er heel dankbaar voor was, zulke berichten van een die van Mondeling. Voor het overige was u goed geïnformeerd over de situatie hier in Parijs. Zo tamelijk wel, ja. Hoewel ik moet zeggen dat de verhoudingen zich bijna dagelijks wijzen. Ja, ja, dat zal wel. Ik leef trouwens kranten, monsieur Bonaparte. Dan zal het u niet ontgaan zijn dat eigenlijk geen van de partijen... met de huidige vijf directoren tevreden is. Barras en CIS zijn de enigen die het vertrouwen van de volksvertegenwoordiging ja. hebben. Juist, ja. Lijkt het u dan niet beter dat wij het directoraat beperken tot twee... Wie zijn wij? Allen die het welzijn van de republiek voor ogen hebben... Het welzijn van de republiek. Niet iedereen kijkt daarna met dezelfde ogen, monsieur Bonaparte. De directeur Barras zou het vermoedelijk op prijs stellen als u hem bij deze grondwetsherziening als militair adviseur terzijde stond. De directeur Barras zou er beter aan doen grondwetwijzigingen aan de Kamer van Afgevaardigden voor te leggen zonder militair adviseur. Mon Dieu, generaal, u zou morgen dictator van Frankrijk kunnen zijn, gesteund door de bajonetten van uw troepen. Juist, maar dat moet ik vermijden. U schijnt te vergeten dat ik een overtuigd republikein ben. Ik ook. Maar misschien zou het in het belang van het land zijn als in tijden van nood een generaal de regering steunde. Ik vrees dat wij mijn vrouw vervelen, beste zwager, met ons gepraat over politiek. Ach, wat maak je daar toch, lieve Desiree? Een jasje voor je zoon, Jean-Baptiste. De dertigste preriaal gelukte het baraas zijn drie mededirectoren ertoe te brengen af te treden. Nu vertegenwoordigde hij alleen met CIS onze republiek. De linkse partijen eisten nieuwe ministers en die kwamen dan ook. Maar daar we aan al onze grenzen oorlog hebben, hangt alles af van de keuze van de minister van oorlog. De vijftiende Messie door. morgens vroeg verscheen een bode uit het paleis Luxembourg. Jean-Baptiste moest onmiddellijk bij de beide directoren komen. Ik had de vorige avond een heel pond kersen opgegeten. En die rommelde in mijn maag. Ik voelde me steeds ellendiger. Marie, Marie Wat is er. Wat is er? Wat heb je? Kersen van gisteravond? Die serie moet onmiddellijk oh. naar bed. Fernand, oh. Fernand, oh. Fernand ja, ga onmiddellijk naar de het zijn alleen maar die kersen van gisteravond. Direct naar je bed. Vooruit, schiet op. Ik zal je wel helpen met uitkleden. Fernand, ben je al weg? Oh. Oh. Eindelijk is die eens ergens voor te gebruiken. Marie, het zijn die oh. Hou onmiddellijk op met huilen. Schamen je, je niet. Julie moet komen. Ja, ja, halen, ja. Julie zal wel Zodra Fernand terug is, stuur ik hem naar Julie... Maar, vrouw, kom, kom maar mee. Het zijn de kersen, Marie, de kersen. Het zijn de kersen, Marie. Nu kom je, mijn kleine zoon. Oh, het zijn toch niet de kersen. Ik wil geen bittere koffie. Wie schreeuwt er toch zo? Jean-Baptiste, waarom ben je hier? Ze hebben je toch geroepen in het Luxembourg? Het is toch nachtelijk. Ik, ik wil geen cognac. Cognac. Ik ben Jean-Baptiste. Een kleine zoon. Zo klein is dus een baby. O, oh, is het een gegetenstiering. deze je geen raas? Ook haar? Zijn Mathiste? We hebben een prachtige zoon. Hij is nog ergens klein. Dat is altijd zo Ik Wilt u allemaal de kamer verlaten? De vrouw van de minister van hem heeft rust nodig. Minister van Oorlog? Ben jij dat, Jean-Baptiste? Ja. Ja, sinds Eris ben ik minister van de Oorlog. Oh. En ik heb je niet eens gefeliciteerd. Je was ook zo druk. Ja? Oscar. Een heel nieuwe naam, waar ik nog nooit van gehoord had. Nou, men zegt een Scandinavische naam. Het idee is van Napoleon. Hij kwam erop omdat hij in zijn tent in de woestijn Oceans-Keltische zangen leest. En hij wil beslist om worden en het kind ten doop houden. We willen je vroegere aanbidden niet beledigen, mevrouw. Voor mijn part, Marie, het kind in doop houden. En de naam Oscar... Het is een afschuwelijke naam. Welk kind heet er nu Oscar? Het is een Scandinavische heldennaam, Marie. U, boeiend, mevrouw. Dankjewel, Marie. Maar ons kind heeft niets heldhaftigs of Scandinavisch. Oscar Bernadotte. Dat klinkt heel goed. Eh, Desiree, over veertien dagen verhuizen als je het goed vindt. Als minister van oorlog moet ik in Parijs wonen. Generaal, mm -hmm. daar is monsieur Joseph Bonaparte om u te spreken. Bye. Hij wacht op de gang. Oh, die ontbreekt er vandaag nog Of aan. Enfin, laat hem maar binnenkomen, Marie. Ja. Die Bonaparte. Alsof ik geen werk genoeg heb. Maar ik laat me toch onze spaarzame uren samen niet afnemen. Dag, lieve Desiree. Hoe maak je het? Het gaat mij best, Joseph. Dank je. Zware Bernadotte, mag ik u nog eens persoonlijk geluk wensen met uw zoon? Dank u, monsieur Bonaparte. En dit is de baby. Mag ik eens even kijken. Ach, de mooiste baby van Parijs. Zware Bernadotte, mag ik u eens even spreken. Gaat uw gang. Maar misschien kunnen we beter naar een andere kamer gaan. Ons gesprek zo deze even moeien. De uren die ik mijn vrouw kan zien zijn kostbaar, monsieur Bonaparte. Die laat ik me niet afnemen. Gaat u zitten, maar het kort. Ik heb toch een lange werkavond voor me. Het gaat over Napoleon. Wat zou u ervan zeggen als hij de wens uitde naar Frankrijk terug te keren? Ik zou zeggen dat Napoleon niet kan terugkeren, zolang ik hem als minister van oorlog niet terugroep. Oh, laten we elkaar niets wijs maken, Zware Bernadotte. Op het Egyptische krijgstoneel is een man van het formaat van mijn broer overbodig. En de Egyptische veldtocht... En de Egyptische veldtocht kan als een fiasco worden betiteld. Dat heb ik voorspeld. De operaties zijn min of meer tot stilstand gekomen. Waarom zou mijn broer u bij de reorganisatie van het leger hier te landen buitengewone diensten kunnen bewijzen?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 U hebt geluisterd naar het vijfde deel van Desirée, een hoorspel in zestien delen, geschreven door Anne-Marie Selinko in de bewerking van Jan Apon. De rolverdeling was als volgt. Desirée, Barbara Hofman. Napoleon, Hans Veerman, Joseph Bonaparte, Paul van der Lek. Marie, F. Fernand, Jan Borges. Marmont, Donald de Marcas. Julie, Marijke Merkens. Technische Realisatie: Frette Beer, Beer Gertenbach en Leon Dubois. Regie: Hero Muller.